Ik vind het elke keer zo lief. Dit waren de Huckabees. Leuk om ze weer terug te horen, toch? Goed, hoorspel op herhaling. Moord in olieverf, krijgt u nu. Dat is een hoorspel naar het verhaal uh, uh, In the Picture van Roderick Wilkinson. En dat is te vinden in zijn boek uh, Three Cases of Murder. Heel oud ding van 1955. Goed, de Tros die zond het in 1983 uit in een vertaling van Joop Berger... en de regisseur is Bert Dijkstra. En uh, nou ja, het Stedelijk Museum gaat uh, vannacht weer eventjes open. <middels> Vrouw met hond. Hmm. Stilleven van Russell. De danser van Cervantes. Dat moet een lieve cent gekost hebben, dat schilderij. Het Galgenveld van Dorritj. Behoorlijk naar geestig. Hé, hey, dat is vreemd. Mijn hemel. Ze post.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 Van Roderick Wilkinson. Vertaling Joop Berger. Regie Bert Dijkstra.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 Zo geniet je er pas echt van. Ja, het is... Uh, zo heerlijk, vredig, rustig. Vindt u? Ja. ja. ja wel, misschien geldt dat niet voor iedereen, hoor. Maar er zullen er toch wel meer mensen zijn die het heerlijk vinden... om zo lekker gemakkelijk achterover te zitten. En lange tijd een schilderij te kijken. En daarvan... Uh, te genieten.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 Uh, tja, ziet u... Ik weet natuurlijk niet veel van kunnen Hebt u ooit echt naar een schilderij gekeken? Nou ja, ik... Uh... Wat is volgens u bijvoorbeeld de belangrijkste tekortkoming... van dat schilderij van Dorich? Het Galgenveld. Hmm. Ja, Nou ja, ik... Uh... Ik weet het niet. Hè? Dus, uh... Het is nogal...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 Dat, uh, dat weet ik niet. Het is avond. En het lijkt wel winter. Een winteravond. Er schiet een zware grijze wolk langs de hemel.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 U hoeft niet. Dit, dit, dit is krankzinnig. Ik. sta erop dat we teruggaan. Onmiddellijk! Wat moet er te Eerst, u zegt nu. Hoort u mee? Hou hiermee op onmiddellijk! Ja. Ja. Goed. Het het, het, het. het gaat nou wel weer. Kijkt u nu eens goed om u heen.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 In deze tijd maakten ze niet veel opslag met moeren U weet veel over deze plek zo te Ach, ik heb er het een en ander over gelezen. Dit Galgenveld heeft me altijd al geïntrigeerd. Ik heb me dikwijls afgevraagd welke vrienden gedrevenheid ...Dorritje ertoe heeft aangezet om deze doodse plek te schilderen. Brachten ze de misdadigers uit de gevangenis hier naartoe om ze op te hangen. Het waren voornamelijk moordenaars. Het spaarde een hoop tijd en moeite. De lijken proeven ze daar. Ziet u? Huh? Daar bij die dijk. Het is, het is een spookachtig oord. Zo lugubers luguber als dit heb ik toch nooit gezien. Ja, luguber. En gevaarlijk. Hoezo? Gevaarlijk.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 Ik dat ik iemand hoorde. Daar komt iemand deze kant op. Liggen en stil zijn. Eh, jij hoort altijd wat. Moet je horen eens laten uitspijten. Spuit je hartstens straat als je zou tegen me praten. Ik hoorde echt wat. Hou je kop nou jullie, anders horen ze ons nog. Wie, wie zijn dat? Ik weet het niet. Maar ik hoop dat het niet degene zijn die ik denk dat het zijn. Nee, nee dat hoop ik ook niet. Hé, hey. misschien krijgen we vanavond wel een mazzeltje.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 Ik hoop dat een van hen net zo rood is als mij, sorry. <laughs> ze zijn voorbijgelopen. Ik zie geen hand voor ogen. We zullen moeten rennen. Onze voestappen zijn ze niet op die drassige grond. En niet praten. Heb u het gevonden? Nee. Kunt u het zien? Nee, ik zie helemaal niks. Hierheen, Piet. Ik hoor wat erachterhand om. Ze hebben ons gehoord. Vlug, naar die rotsen. Sluit ze de weg af. <laughs> ik, ik, ik kan ze niet zien. We moeten ze vinden. Zie je? Ja, Piet. Ze moeten hier ergens zitten. Pro, pro, probeer het die kant op. Vlug. Nee, daar is het niet. Dan op deze kant, op deze kant. Ja, hier zijn hier de rotsen. En hier, hier is het. Hier is het gehad. Ik heb het gevonden. Daar zijn ze. Stap er dan doorheen. Vlucht nou, vlucht. Grijp ze die honden? Ja, ja, ik ben er. Ik ben er bijna door. Geef, geef me een stok. Stok. Dan trek, dan trek ik, trek u mee. Kom, kom, st stap er dan nou doorheen. Kom, stap er door. Stop. Of ik sla je je hartstikke in.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 U hebt geluisterd naar Moord in olieverf van Roderick Wilkinson... in de vertaling van Joop Berger. Rolverdeling, Gordon, Jan Borkes. Bleek, Paul van der Lek. Adams, Frans Kokshoorn. Subpost, Joop van der Donk. Krantenkop, Jan Wechter. Eerste stem, Luc van der Lagemaat. Tweede stem, Barbara Hofman. Drie misdadigers, Johan Sierach, Con Meijer en Kees van Ooyen. Technische realisatie Ben den Hartog en Léon Dubois. Ruggie Bert Dijkstra. En we gaan weer door uh, met uh, genomineerde luisterboeken. Nou, ik was enorm verrast door het zelfhulp luisterboek Nederland stopt. Uitroepteken met roken. Nou, uh, had het beluisteren voor me uitgeschoven? Ja, want het is mij drie jaar geleden al gelukt om te stoppen met roken zonder hulp. Nou ja, zonder hulp. Dan reken ik niet mee dat ik op uh, doktersrecept drie maanden lang een anti-rookgespreksgroep heb gevolgd bij de Jellinek. Maar ja, dat was uh, negen maanden niet roken en daarna was het weer mis. Mislukt. Nou goed, het duurde uiteindelijk twee jaar. En nog eens twee mislukte pogingen totdat ik echt stopte. En ik kan je wel zeggen dat ik dat alleen gedaan heb. Uh, uh, dat is helemaal niet waar. Want wat je doet is, je stopt en dan krijg je van je directe omgeving... Oh wat goed, ja, nee, fantastisch, dit en dat. En je wordt gesteund en dan, en dan ga je weer roken. En op een gegeven moment schaam je je zo ontzettend. Want je hebt al die liefde en die aandacht gekregen en elke keer... Dus dat heeft mij uiteindelijk over de streep getrokken, weet je wel. Omdat ik die schaamte... Nou, whatever. Uh, ik heb uh, ook dat boekje Ellen Carr gelezen. Maar ja, dat is voor mij te Amerikaans. I'm so sorry. Maar met deze uh, twee nuchtere dames... van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk. Deze twee longartsen. Wanda de Kanter en Pauline Dekker. Nou, dat raakt wel de juiste snaar. Uh, van de papieren versie die verschenen al in 2008... zijn echt heel erg veel exemplaren verkocht. En ik ben eigenlijk benieuwd of er een statistiekje bestaat over eh, wie dat allemaal gelukt is... om te stoppen met roken, dankzij dat boekje. Nou goed, whatever. In ieder geval, nu is er een luisterboek. En eh, misschien is dat nog wel een sterker stopmiddel. Ze, ze praat een beetje traag, maar dat werkt ook wel heel erg mooi. Luister naar een beginstuk. Welkom luisteraar bij deze luistercd Nederland Stop met Roken. Hij is deels gebaseerd op het boek Nederland Stop met Roken... maar dit is weer iets heel anders. Tijdens deze luistercd gaan we eerst een aantal vragen aan je stellen. Vervolgens geven we informatie hoe de verslaving in elkaar steekt... en hoe je daar iets aan kan doen. Aan het eind geven we algemene informatie over de gevolgen van het roken. Pas dan gaan we systematisch uitleggen hoe je echt een stoppenstappenplan kan maken om daadwerkelijk te gaan stoppen. Hallo, ik ben Pauline Dekker, longarts in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. Het is een algemeen ziekenhuis, maar vooral bekend van zijn brandwondenzorg. En ik ben Wanne de Kanter, longarts, ook in hetzelfde ziekenhuis. Wij werken daar al langer dan 20 jaar als longarts. 80% van al het werk wat we doen is een gevolg van ziekten door het roken. Op een dag dachten we, waarom doet niemand hier iets aan? Iedereen wordt maar ziek door dat roken. En ondertussen blijven we maar behandelen. Dus op dat moment schreven we het boek Nederland stopt met roken. En dat niet alleen. We hebben een grote rookstoppolykliniek waar we mensen die ja, graag willen stoppen voordat ze ziek zijn geworden... laten stoppen met roken. Maar hoe krijgen we als dokters nou mensen van het roken af? Nou, in ieder geval niet op de manier zoals we dat vroeger deden. Uit pure bezorgdheid over wat mensen zichzelf aandeden met het roken en alle risico's die ze liepen, gingen we wel eens behoorlijk te keer tegen onze patiënten. En die werden daar boos van, en terecht. We willen nu laten horen hoe het er vroeger aan toe ging in de spreekkamer. En daarna zullen we laten horen hoe het tegenwoordig gaat en hoe het ook anders kan. Ik wil jullie introduceren aan een patiënte, dat is mevrouw de Kanter... en zij komt bij mij vanwege hoesklachten... en uit haar borstzakje steekt demonstratief een pakje sigaretten. Ik roep haar binnen en vraag haar plaats te nemen. Dag mevrouw de Kanter, komt u binnen. Goeiedag. Um, u bent bij mij geweest vorige week in verband met uh, hoesklachten... wat nu al langer dan drie maanden aanhoudt. Ik heb uw longfunctie in een foto uh, laten doen... Daar kunnen we het straks over hebben. Maar één ding, u rookt. En zolang u rookt, zult u hoesten. Een longfunctie kunnen we zien, u heeft COPD... en dat betekent chronische bronchitis longemfyseem -en, en dat is gewoon rokerslongen. U hoest, omdat u rookt. Zo simpel is het, u moet gewoon stoppen. Ik heb eigenlijk helemaal nergens last van. En als ik hoest, komt dat het door de uitlaatgassen. Weet ja. u hoeveel stukken er in de krant staan... over al die uitlaatgassen die in, de, in het centrum zijn? gewoon. mevrouw de Kanter, u kunt er lang en kort over praten. Het roken, dat veroorzaakt het hoesten. En uitlaatgassen zijn ook niet fijn, maar niet te vergelijken. En daar hebben we allerlei wetenschappelijke studies over. Dat uitlaatgassen, dat dat allemaal niet in vergelijking staat... tot de uh, schade die het roken verricht. Mijn hele familie rookt en niemand heeft ergens last van... Ja, dat kunt u wel zeggen, maar het is gewoon een, een Russisch roulette. Het is een risico wat u neemt. En natuurlijk, het gaat maar één op twee dood door het roken. Dus de andere helft niet. Nou, leg mij dan eens uit dat mijn opa 93 is geworden... en een pakje kavaleer per dag rookt. Mevrouw de Kanter, als er tien kleine eentjes de, de snelweg oversteken... dan komt er ook wel eentje aan. Maar negen gaan er dood. Zo is het ook met het roken. U neemt een risico. U bent nu ziek door het roken. U hoest en u moet stoppen met roken. Klaar is Kees. Simpeler kan ik het niet maken. Beste luisteraar, um, u zult begrijpen dat uh, dit weinig effect heeft. Wat gebeurt er? De dokter heeft gelijk, maar krijgt geen gelijk. En een patiënt is boos en um, die uh, gaat zeker niet ophouden met roken. Sterker nog, waarschijnlijk steekt ze er eentje extra op uit pure frustratie en woede over deze dokter. Dus hoe kan het wel? Dat gaan we nu laten horen. Ik roep mevrouw de er weer binnen in de spreekkamer. Dag, mevrouw de Kanter. Komt u binnen. Goeiedag. U bent uh, vorige week bij mij geweest... omdat u zo hoest, al langer dan drie maanden. En we hebben wat onderzoekjes gedaan. Maar voordat we daarover gaan praten... wil ik aan u vragen... vindt u het goed dat we het vandaag ook over het roken praten? Ja, ja. Ja, dat zat er wel een beetje aan te komen. Ja, dus u vindt het goed? Ja. Oké. Okay. Kunt u mij vertellen... Waarom u rookt? Waarom ik rook? Ja, ik rook omdat ik het. Ja, het is gewoon lekker. En lekker na het eten. En met een drankje. Ik vind het gezellig. Ja, en als ik, uh, als ik thuis kom, als ik heel hard gewerkt heb, een soort beloning. Mm -hmm. En uh, als ik. Uh, ja, als ik stress ben, ja, dan rook ik nog een keer extra veel. Ja, dus u vindt het lekker, vindt het gezellig. Maar het is ook een soort beloning en het helpt u bij stress. Ja, dan, dan, dan zou ik niet weten hoe ik het anders op zou moeten lossen. Hè? Mijn man is niet zo lang geleden weggegaan. En mm. Ja, ik, ik is gewoon mijn steunen me verlaat. Een sigaret is gewoon bij me. Ja. ja, dus een sigaret verlaat u niet in deze ja. ontzettende moeilijke situatie voor u. Ja. ja. Dus even voor mij weer alles op een rijtje. U vindt het lekker en gezellig. Maar het is ook een, een soort beloning. En het, het helpt u bij de stress die u op dit moment uh, heeft. Omdat uw man u verlaten heeft. Ja, zeker. zeker, zeker. En ja, ook om, uh, ja, om beter te concentreren. Ik moet al die belastingpapieren zelf doen. En dat, dat helpt me. En, en ja, ik vind het ook gewoon gezellig. Ja, ja. Als mijn vriendinnen komen om me te troosten, dan ook weer gewoon lekker. Ja. ja, dus het is echt gezellig. Maar het helpt u ook te concentreren... Nou, het helpt u bij de stress. En u uh, vindt het ook nog eens gewoon lekker. Ja. ja. ja. ja en natuurlijk om uh, een beetje op, op mijn figuur te blijven. Want als ik, uh, ja, als ik stop met roken, word ik moddervet. Ja, ja. Dus het helpt u ook het gewicht een beetje in toom te houden. Ja. ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het heel veel voor u betekent. Huh? Zeker. Niet iets wat je zomaar gaat opgeven. Oh, nee. oh nee, nee. nee, nee, Mag ik dan nu een hele andere vraag stellen? Um, als we het hebben over de wil om te stoppen met roken... de motivatie om te stoppen met roken... zou u die een cijfer kunnen geven tussen de 0 en de 10. En 0 is, ik wil helemaal niet stoppen met roken. En 10 is, ik wil heel graag stoppen met roken vandaag nog. Waar zit u dan? Nou, zo rond de 6, 7, denk ik. Oké. Okay. Oké, okay, dat, nou, dat vind ik echt heel veel. Als ik hoor wat het roken allemaal voor u betekent... Had ik het veel lager ingeschat. Hm. En waarom is het al uh, 6,5, zeg maar? Waarom zou je überhaupt willen stoppen met roken? Ja, het is, uh, ik, ik sta er nu alleen voor. Het is natuurlijk uh, bakken met geld. Ik heb het laatst uitgerekend wel 2000 euro gewoon per jaar. En ja, ik, wat ik gewoon heel verweend vind: dat je als een soort paria wordt behandeld. omdat je rookt. Je kan nergens meer roken. Dus ik voel me dan sta ik in de regen een beetje buiten. Op mijn werk mag het niet meer. En thuis zitten ja, de kinderen. Die zeuren erover dat ik stink. Mm. Ja, dat, dat, dat vind ik ook eigenlijk heel naar. Ik ruik het zelf niet, maar ja, weet je, ik voel me echt gewoon... Ja, je voelt je een beetje, ja, outcastelijk worden daardoor. Ja. ja, dus u vindt het stinken, u voelt zich een soort sociale outcast. En, en het kost u bakken met geld. En de kinderen zeuren erover, zegt u. Ja, ja. En zijn er nog meer redenen waarom u eventueel zou willen stoppen met roken? Nou ja, toch ook wel. Kijk, mijn moeder is uh, op de veertigste overleden aan een hartaanval... en die rookte heel veel. Dus mm. ja, ik sta natuurlijk met de kinderen alleen voor. Dus nou, dat zou ik wel heel erg vinden als dat... Het... Ja, ik denk niet dat het door het roken komt, maar ja, misschien toch wel. Mm -hmm. Dus belangrijk voor u is dat u de kinderen wil zien opgroeien. Hè? En hen een, een moeder gunt die... Die er wel is, want de vader is er niet meer. Ja, dat is ook iets wel zeggen, ja. Ja. ja, En dan is het belangrijk dat u zo gezond mogelijk blijft, om zo lang mogelijk bij hen te zijn. Ja, ja, ja dat ik dan ook, dan hoop ik dat ik ook wat fitter word. En ik ben eigenlijk wel heel moe nu in mijn eentje ervoor staan. Ja, ja. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie reden, hè? om om er te willen zijn voor uw kinderen. Mm -hmm. Het moet ook, maar het is ook wel mooi dat dat zo in u zit. Mm -hmm. Zijn er nog meer redenen waarom u zou willen stoppen of is dit het wel? Nou, niet dat ik nu... Uh... Ik denk dat dit het wel zo is. Oké. Okay. Nou, ik kan u wat meer informatie geven. Zullen we dat de volgende keer bespreken? Ja, graag. Oké. Okay. En nu, beste luisteraar, euh, toch eerst de vraag. Vind je het goed dat wij het met jou over het roken hebben? Zo nee, haal deze cd dan uit je cd-speler. En zo ja, dan de vraag voor jou. Waarom rook je eigenlijk? Waarom? Bijna iedereen zegt, ik rook omdat ik stress heb. Of ik er ook, omdat ik er wat rustiger van word. Heel vaak zeggen mensen ook, ja, het is even een time-out. Even een momentje voor mezelf. Of een vorm van beloning. In de zin van, nou, even dit klusje afmaken en dan mag ik een sigaret. Ja, bijna iedereen vindt het wel lekker en gezellig. Maar we horen ook vaak dat het een soort automatisme is. Ja, het, het gebeurt eigenlijk vanzelf. Die sigaret zit al in mijn hand voordat ik erover nagedacht heb. Heel soms is het ook een soort koppeling... van uh, ja, nou, avondeten op en dan komt dat sigaretje. Ja, het hoort al bij me. Ik, ik rook al zo lang. Of verveling. Ja, als ik niks te doen heb, nou ja, dan pak ik een sigaret... Soms is het ook zo van, nou, ik kan, ik kan me er echt beter door concentreren. Ik heb echt een moeilijk klusje te doen. En als ik die sigaret heb, dan kan ik me echt beter concentreren. Of een vorm van troost. Van, nou ja, het leven zit al zo verschrikkelijk tegen. En dan die sigaret, die helpt me. En sommige mensen zeggen, ja, ik scheid aan alles. Maakt het uit. Ik, uh, ik rook gewoon. Ja, het is zo. Alleen maar hele saaie mensen roken niet. Ik leef toch in blessure tijd al, er gaan allemaal mensen om me heen dood. Uh, ja, je moet toch ergens dood aan gaan. Een hele belangrijke reden is vaak dat mensen hun gewicht in toom willen houden. Dat ze bang zijn dat als ze stoppen, dat ze vreselijk aankomen. Dat de manier is om dun te blijven. Wat is nou voor jou je reden? Nou, Als ik het goed begrijp zijn er dus echt heel veel redenen waarom mensen kunnen roken. En er zijn vast een paar dingen die jij ook herkent in deze opzomming. Um, belangrijk is dat dat heel uitgebreid is en dat roken dus heel veel voor je betekent. En dus dat ga je ook niet zomaar opgeven. Het is gewoon het vriendje wat er altijd is. Als je voorbij gaat aan deze waarom vraag, als je die niet uitgebreid beantwoordt... dan neem je het stop met roken veel te licht op. Dus pas als je echt begrijpt waarom je rookt, kan je gaan nadenken over het stoppen. Nu wil ik heel graag iets anders aan je vragen. Stel nou dat je zou willen stoppen met roken. Hoe graag zou je dat dan willen op een schaal van 0 tot 10? 0 is, ik wil helemaal niet stoppen. En 10 is, ik wil heel graag stoppen. Dat moet van, bij wijze van spreken vandaag nog gebeuren. Dus geef je wil, je motivatie om te stoppen, een cijfer. Wat maakt dat het al een puntje, puntje, puntje is? Denk hier eens over na. Wat wij nogal eens horen, en je moet maar even kijken... of dat voor jou ook zo geldt. Sommige mensen zeggen van, nou, ik wil graag een betere conditie hebben. Anderen zeggen weer, ja, ik, ik vind het hartstikke duur. Vijf euro per pakje, mijn hemel. Ik kan dat geld eigenlijk niet missen. Andere mensen zeggen wel eens, ja, het stinkt. Ik, ik stink zelf, zeggen mensen. Um, mijn huis stinkt, mijn haren stinken, mijn kleding stinkt. Een ander, iemand zegt, nou, ik wil graag vrij zijn. Ik wil zelf bepalen wat er gebeurt. Ik wil niet de slaaf zijn van die sigaret. Ik wil niet naar buiten moeten in een restaurant... omdat ik moet roken terwijl de rest gezellig binnen blijft zitten. Ik wil kapitein zijn op mijn eigen schip. Ik wil zelf bepalen wat er gebeurt. Een hele goede reden is bijvoorbeeld te willen stoppen voor kinderen of kleinkinderen. En dat kan betekenen dat je ze wil zien opgroeien. Maar het kan ook betekenen dat je ze niet in de rook wil zetten. Het kan ook zijn dat je zegt, van, nou, straks zijn het zelfpubers en ik wil het goede voorbeeld geven. Ik wil niet dat zij gaan roken. Een heleboel mensen die hebben bijvoorbeeld ook kinderen die ziek zijn... en ook bijvoorbeeld astma hebben en uh, die hebben last van uh, het roken. Sommige mensen zijn bang om kanker te krijgen... of een hartaanval of een beroerte, zeker als dat ook in de familie alles is gebeurd. En sommige mensen zeggen van... Nou, mijn partner die wil het zo verschrikkelijk graag, die vindt het stinken... die wil graag het huis vrij hebben van rook... Of die wil straks met mij, als ze samen met pensioen zijn... allemaal leuke dingen gaan doen en niet mijn rolstoel duwen... als ik daarin kom door het roken. Het hoesten of het schamen voor het roken... het schamen dat je verslaafd bent, dat je niet zonder kan... dat is voor veel mensen ook een reden om te willen stoppen. En sommige mensen zeggen van ja, het kost me te veel negatieve energie. Ik ben de hele dag aan het piekeren dat ik eigenlijk moet stoppen... En dan zit ik weer te hoesten en dan steek ik toch weer een sigaret op. Ik word gek van mezelf. Dat kan ook een reden zijn om te stoppen. Maar wat is het voor jou? Zou je voor jezelf je persoonlijke redenen eens even goed willen overwegen? En het is heel nuttig om als je thuis komt... om die redenen eens op te schrijven... Dat helpt later, als je wil gaan stoppen met roken... om je motivatie sterker te krijgen. Maak het zo mooi mogelijk, zet er foto's bij, strepen, kleuren. Stop het in je portemonnee, dat je het dagelijks gaat zien. Het onbewuste gaat je helpen. Je hebt je motivatie om te stoppen net een cijfer gegeven. En wat zou er volgens jou moeten gebeuren... om dit cijfer nog verder op te hogen? We horen nogal eens, als ik eenmaal een hartaanval heb gekregen... Als iemand echt tegen mij zegt, het is vijf voor twaalf. Of uh, als mijn vrouw ook zou helpen met stoppen. Ja, dan zou mijn motivatie wel weer wat hoger worden. Nou, weet je... Wauw, ik zou bijna weer gaan roken om dan uh, met en door deze dames weer te kunnen stoppen. Ja, nou, zou ik je verklappen hoe het mij gelukt is? En dat heb ik al gedaan, hè? Dus dat is die schaamte, die schaamte over dat ik steeds maar stopte. Oké, okay. uh, het laatste genomineerde luisterboek is van uh, Yvonne Keuls. Uh, zij las vorig jaar op haar tachtigste, mind you, nog even een uh, oude titel van haarzelf in. Meneer en mevrouw zijn gek uit 1992. Voorwoord. Om een boek te kunnen schrijven over het leven van de psychiatrische patiënt... verbleef ik een jaar lang in diverse psychiatrische inrichtingen. Ik ontmoette daar mensen die mij inspireerden... tot mijn personages Ida Been, Winnie, Appie, Lydia, Maurice W.,... mevrouw Einstein en anderen. Omdat ik echter de meeste tijd doorbracht in het... Psychiatrisch Centrum Bloemendaal in Loosduinen... besloot ik al mijn personages daaronder te brengen. In Meneer en Mevrouw zijn gek... neem ik de luisteraar mee naar een wereld die naar mijn gevoel echt is. Niemand houdt de schijn op. Iedereen is wat hij is. En dat noemen ze dan gek. Yvonne Keuls, Den Haag... Januari 2011 Hoofdstuk 1 Ik had met de auto kunnen komen. Over parkeren hoeft u zich geen zorgen te maken. Bloemendaal heeft voldoende parkeergelegenheid, aldus de volder. Maar ik verkies de bus om weer even dat terug naar afgevoel van Gemma door me heen te laten gaan. Het weer helpt daarbij mee. Barre regen. Met opzet vraag ik de buschauffeur om mij een seintje te geven... als Bloemendaal in zicht komt. Want uit ervaring weet ik dat er dan altijd wel een medepassagier... zijn diensten aanbiedt. En zo ook nu. Ik moet er ook zijn. Ik loop wel met u mee. Zegt een wat oudere man. En hij gaat meteen tegenover me zitten... opdat ik hem niet zal ontvlieden. Dus uh, u kent het niet, hè? anders zegt u niet, geef mij eens een seintje. Nee, ik, ik, ik ken het niet, lieg ik. En ik wacht rustig tot hij opening van zaken zal geven. Tot mijn verbazing gebeurt dat niet. Pas tegen het eind van de rit zegt hij, zo, nog een halte. En dan ga ik weer naar mijn zus. Ja, die zit er nu ook weer zo'n tien jaar. Kent u mijn zus? Iedereen kent mijn zus. Ida heet ze, Ida Been, die in die rolstoel. Hij verwacht van mij geen antwoord. Tuurt gewoon naar buiten en poetst zijn bewazemde raampjes schoon. Kijk, daar ligt het. Ach, ach, wat een regen. Het lijkt wel of heel Bloemendaal huilt. Weet u hoe groot het is? 72 hectare. Het is net een landgoed van de koningin met hoge bomen en parken en wat ik persoonlijk niet zo geslaagd vind... met donkere sloten met van dat overhangende groen... en vijvers met de dood op de bodem. Echt iets om jezelf in te smijten als je depressief bent. En neem u maar van mij aan dat er in de loop der jaren... heel wat koppie onder zijn gegaan in die rottige vijvers... en dat de helft van die boven is gekomen... Ik heb wel eens gevraagd, is het niet verstandig om die plop te dempen? Maar dan gooien ze zich onder een auto, zei ze. Hier zo, de provinciale weg die, die langs de inrichting loopt. Die is zo onveilig als de pest. Je mag er zeventig rijden, maar honderd is het gemiddelde. Ja, dat walst wel plat. Ga die ook iemand opzoeken? Ik uh, ga naar de vergadering van de patiëntenraad. Oh, zegt hij... Mijn zuster die zit ook in de patiëntenraad. Ze is altijd tegen. Hij zwijgt. Terwijl ik voor me kijk, voel ik zijn onderzoekende blik op me. Hij denkt kennelijk dat ik ook een patiënt ben. Ik krijg een stempel. Zo, zo, tja, zucht hij. Zelfs hij, met een zuster tien jaar in een inrichting, zelfs hij doet er aan mee. Als ik wil uitstappen, tikt hij me op de schouder... en wijst vervolgens naar buiten. Naar de poort, waar een man naast een racefiets staat. In professioneel wielrennersoutfit. Een veldfles aan de mond. Kijk, daar staat hij weer, zegt hij. Als je hier langskomt, stapt hij altijd af om naar binnen te gluren. En als je hier toevallig loopt, nou, dan voelt hij zich betrapt... begint hij meteen te kwekken, vertelt altijd hetzelfde... Dat hij gevoel heeft en geen steen is. Dat de wereld naar de knoppen gaat door de luchtvervuiling en de graffiti. Dat hij Peugeot rijdt. Dat hij vroeger een merk goudhaantje had. En, en hoeveel kilometer hij gereden heeft. Let maar op. Ik heb er 2600 kilometer op zitten, roept de renner wanneer ik hem passeer. Nou, wat zei ik? Vanaf januari, mevrouw, gemiddeld vijftig kilometer per dag. Vandaag ga ik naar Noordwijk. Daar is de lucht nog lekker fris, kan je tenminste nog ademen. En dan achter Haarlem langs, via Aalsmeer, Leiden, meer naar Monster. Ken makkelijk met de Peugeot. Vroeger had ik een goudhaantje. Nou, wat zeg ik? roept broer Been triomfantelijk. En hoofdschuddend. Over zoveel gekte buiten de poort loopt hij door. Ik blijf bij de renner staan en prijs hem voor zijn niet geringe prestatie. Dat doet hem genoeg.